Gemeente, wij openen de schriften in het boek van de psalmen op een drietal plaatsen daarin. Drie stukjes gekozen die alles te maken hebben met het onderwerp wat vanavond aan de orde is vanuit ons leerboekje Zondag 1. Waar centraal staat de drie hoofdstukken waar dat boekje uit bestaat. Ellende, verlossing en dankbaarheid toegespitst ook op het christenleven. Hoe kan het ook anders? Psalm 32 allereerst. De eerste vijf versen. En daar horen wij het woord van God. Een onderwijzing van David... Wel is Hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelijkzalig is de mens die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn benen verouderd in mijn brullende ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde ...maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de Heere... ...en gij vergaaft de ongerechtigheid mijne zonde. Tot zover de eerste lezing, bladeren wij nu door naar Psalm 130... Psalm 130 Een lied Hama'alood. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heren, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heer. mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heer is goede dierenheid, en bij Hem is veel verlossing, en Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ten slotte bladeren we nog een paar bladzijden terug naar psalm 116. En daarvan lezen wij de versen 12 tot en met het einde. Psalm 116, vers 12. Wat zal ik de Here vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heren betalen nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd, gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Hier eindigt onze schriftlezing. Dat doen we in gesprek met ons leerboekje De Heidelberger en wij slaan op zondag 1... In... En vanavond hebben wij onze handen vol aan vraag en antwoord 2 uit zondag 1. En er wordt dan gevraagd hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven mag? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellenden verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover vraag en antwoord 2. Gemeente, dan zijn wij toegekomen naar de dienst van de offeranden en dan worden uw gaven in de dienst gevraagd voor de kerk, een doelcollecte, kerkelijk en pastoraal werk. In De tweede ook voor de kerk en die is bestemd voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang is een diakonale collecte voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. Alle drie van harte bij u bij jou aanbevolen. Dan nog een aantal mededelingen. Morgenavond om 8 uur, dan bent u, ben jij welkom op de Albanië avond in de regenboog. Anita en haar medewerkster, die zullen daar ook aanwezig zijn. Woensdagavond half acht, actieve evangelisatie vanuit Spit 20. Donderdagavond om 8 uur, agendavergadering in de regenboog. Afgevaardigden van alle geledingen, hartelijk uitgenodigd. De wijzigingen en of aanvullingen voor de nieuwe gemeentegids graag voor zaterdag inleveren bij Sikkel 49. Aanstaande donderdag dan hopen Evert Palland en Hanna Boon te trouwen. Ze willen God zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde Kerk van Ederveen en die begint dan om half drie. En aanstaande vrijdag trouwen hier Gijsbert Westrik en Jacqueline Haasjes. En zij vragen God zegen over hun huwelijk in een dienst die begint om half drie. Voor dit alles, zo de Heer wil en wij leven zullen. Wij gaan ook zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 130ste psalm, daarvan de versen 2 en 4. Psalm 130, de versen 2 en 4.